Aldi! Waarom ik graag met Eurostar reis? Je mag twee koffers gratis meenemen en één stuk handbagage. Eén koffer is leeg, want ja, voor die nieuwe outfit, hè? De Shopping Express is klaar voor vertrek. Eurostar. Together, we go further. Bagage tot 75 centimeter moet in de bagagerekken passen. Er kunnen regels en kosten gelden. Zie Eurostar.com. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturellen met krenten. Voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je: haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel en drie maanden Apple TV. Stream honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. En heerlijk voor vanavond: Applebruniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Q uur, hele goede middag, Het Q Music News van nu.nl. Van Goedemiddag. In de Duitse Düsseldorf is een Nederlandse man... gistermiddag meerdere keren beschoten. Dat gebeurde toen hij in een taxi zat. De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag. Volgens het OM is het 40-jarige slachtoffer een neef... van een Koerdisch-Nederlandse drugsbaron. Justitieminister van Oosten bracht vanmiddag een bezoek... aan hulpverleners in Hilversum. Hij wilde brandweerlieden en handhavers steunen voor Oudjaarsnacht... en danken voor hun inzet. Daarom had de minister oliebollen meegenomen. Intussen zijn de BOA's vooral ik naar de hoeveelheid vuurwerk vannacht. Ik verwacht wat iets meer. Het is het laatste jaar dat het afgezonken mag worden. En het is op zich niet erg. Het is veilig gebeurd. We gaan er gewoon lekker op af. En uh, veel zin erin, zeker. Zijn ze tegen de NOS? Het klopt niet dat Oekraïne drones heeft afgevuurd op de woning van de Russische president Poetin, dat zegt de buitenlandchef van de EU. Volgens haar is het een opzettelijke afleiding van Rusland om de vredesonderhandelingen te dwarsbomen. Eerder zei Oekraïne zelf ook al dat er geen aanval op de woning is geweest. En in Moerdijk zijn alle plaatsnaamborden verdwenen... en vervangen door borden van het Friese dorp Haskerhoornen. Volgens Omroep Brabant is het een stunt van een Friese oudejaarsvereniging. Die wilde ermee laten zien dat ze meeleven met de inwoners van Moerdijk. Zij kregen afgelopen jaar te horen dat hun dorp moet verdwijnen voor de industrie. Het weer van Weerplaza bewolkt een kans op een bui. Het is een graad of vijf. Tijdens de jaarwisseling is het zo goed als droog. Het koelt af richting het Vriespunt. Flitsmeister wordt één file gemeld op de A29... Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij de Heinenoordtunnel. Daar staat een toogvoertuig waardoor de hoofdrijbaan dicht is. 2 kilometer, vertraging is 10 minuten en flitsers niet gezien. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw, fout en Nieuw. Q-music. Tom van der Weert. Ja, goedemiddag. Leuk hè, dat we de laatste uren van 2025... samen gaan doormaken met Foute Muziek. Sounds is uh, zeven minuutjes over vier op 31 december, de laatste dag van 2025. Je luistert Q-music, fout en nieuw, Tom hier. Ja, tot en met uh, 2026 nog uh, de beste nummers uit het Fout. Nou ja, tot en met 2026, ja, tot aan vannacht dan eigenlijk, hè. Hé, hey, uh, wat ga je doen deze middag op Oudjaarsdag? Zit je misschien nog op een lege kantoorvloer? Ben je de laatste Excelletjes aan het afronden? Zit je misschien nog wel in de vrachtwagen de laatste kilometers aan het wegkijken? Ja, of staat Q misschien wel bij jou onder de partytent aan? Ik zag dat bij ons in Kampen, waar ik woon. Vandaag veel mensen gezellig onder de partytent zitten. Bankstelletje erbij, vuurton aan. Frituurpannetje aan om oliebollen te bakken. Ja, lekker zeg. Wat een mooie dag is dit toch ook altijd? Uh, gezellig om van je te horen waar je druk mee bent deze middag. Dat kan met de Q-Music-app. Leuk als je wat inspreekt of uh, bijvoorbeeld een foto van video stuurt. Kom maar door. Zo zag ik net uh, Marjan al. Die zegt uh, alvast een fijne jaarwisseling... en een fantastisch 2026 voor iedereen. En Tom, zit je alleen vandaag? Ja, niemand wilde bij me zitten. Ach, wat zielig hè. Ja, Bram die zit lekker thuis. En uh, nou, gisteren en gisteren zat Judith tegenover mij. Judith die doet... Uh, oud en nieuw in Istanbul. Dus ik zit gewoon gezellig met jou op de radio vanmiddag. Leuk toch? Ik heb Nick en Simon meegenomen. Kijk omhoog komt eraan. Na, saai... Op een gegeven Star, een gegeven moment. Laten we een baasje in de kamer zitten. Een beetje een een in de in Gangnam Style Van Gangnam Style. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal.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 Simon op Q-Music en kijk omhoog. En zo even kijken waar er allemaal oudejaarsgezelligheid is. Berichten via de Q-Music app. Leuk, leuk, leuk. Ik zie Jalen voorbij komen. Ik zit nog altijd te genieten van fouten nieuw via Kijk Live op de tv. Hallo Jalen, ik zwaai even naar je in de camera. Eh, onder het grond van het bouwen van Camp Nou van Barcelona in Lego. Dat ziet er goed uit. Uh, Daniel stuurt een foto vanuit de keuken. We zijn druk bezig om mini-appelflappen te maken. Uh, Heddy zegt hier... Het is dat ik te ver weg woon, maar anders had ik wat oliebollen en appelbignets gebracht. Ja, Heddy, je was van harte welkom. Maar er staan hier echt nog bergen oliebollen. Dus we zitten goed. Uh, ik ben momenteel lekker aan de thee. Dat zegt uh, Jean. Maris doet een foto. Uh, die heeft uh, de baby lekker op schoot aan het slapen. Gezellig. Uh, Janette is lekker aan het puzzelen. Sander die is nog even met de hond naar buiten. Hopelijk uh, gaat het een beetje goed qua vuurwerk. Die van mij die deed het vandaag eigenlijk hartstikke goed. Viel me niks niet tegen. Um, Marjan zegt hier ik ben lekker met mijn man samen gezellig fout en nieuw aan het luisteren. En we gaan even richting telefoon, want uh, Bodien, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jij gaat wel even dat nieuwe huis voor jullie goed inluiden volgens mij vanavond. We maken er één groot feest van, ik heb er zoveel zin in. Leuk, want uh, dit jaar verhuisde, vertelde je. Ja, we hebben onze sleutels op 14 februari gekregen. Geloof me, ik heb niet de datum zelf uitgekozen. <laughs> Wel leuke datum dus we om de gaan sleutel het groot... te krijgen. Ja, precies. Ja. Dus nee, we vieren het grootste uit. Er komen heel veel lui vanavond. Leuk. Wie komen er allemaal over de vloer? Oh, mijn familie, mijn zus, de neefjes, de buren. Dus uh, ja, het is een beetje meer een dorpshuis geworden dan een huis. <laughs> ja. Iedereen loopt binnen. Nou ja, daar is het huis ook voor, toch? Ja, precies. En, en heb je nog speciale dingetjes neergezet? Want ik zag allerlei foto's voorbij komen van je in de q Ik zag vuren, ik zag... Uh, nou, vertel. Ja, de tafel hebben we helemaal gedekt met allemaal van die foute brillen erop en kerstballen. En buiten staat er een vuurkorf inmiddels goed te fikken. Mensen worden goed verzorgd bij jou vanavond, dat hoor ik al. Ja, zeker, zeker. Mijn vriend heeft ongeveer de hele dag in de keuken gestaan. Dus we are in for a treat. Nou, leuk dat je fouten nieuw ook aan hebt staan. En namens ons hier allemaal een mooie jaarwisseling en alle goed voor 2026. Mooie jaarwisseling, doei doei. doei doei doei. Guns N' Roses komt eraan. Sweet Child O' Mine, direct na J-Lo. do we Rote uurpareltje, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. In Fout en Nieuwe op Q-Music. Het nieuws van half vijf komt eraan. Alleen goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Naast oliebollen en vuurwerk staat oudjaarsdag op veel plekken... ook in het teken van karbietschieten. In Ommen is er zelfs een festival En we nemen zo'n kijkje. En deze hoor je zo meteen bij Q. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Hey ondernemer, meld je nu aan en krijg 12 maanden lang 50% korting op alle pakketten van e-boekhouden.nl Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden, net zolang als nodig is om je rijst onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi bouillonblokje, een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Nu, 50% korting.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 Zorg die verder gaat. Fris voor een prikje bij trekpleister. Nu Fleuril Renew Wasmiddel 3 voor maar 25 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro.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 Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. Goedemiddag, q verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Sint-Michiels-Gestel. Dat komt door een ongeval een kilometer en tien minuten vertraging. En op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk en Amstel... ook daar een ongeval Een kilometer en ook daar tien minuten vertraging. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt en kans op een bui, graad of 5 is het. En tijdens de jaarwisseling is het zo goed als droog. Het koelt dan af richting het vriespunt. Het is 1 5, het laatste nieuws met alleen Altena. Ja, Goedemiddag, ziekenhuizen hebben nog steeds de handen vol aan mensen met botbreuken. Dat komt door de gladheid van vanochtend. Het zorgt voor flinke drukte, onder andere in het ziekenhuis van Goes. Ik schrik er wel een beetje van, moet ik zeggen. Het is hier heel druk. We hebben net uh, wat stoeltjes bijgezet in de gang. De waskamer zit vol, de gang zit vol. En er komen hier net een paar collega's weer met wat stoelen voorbij. Het is echt uh, heftig. Was te horen bij de NOS. Ook in Zuid-Holland is het nog altijd erg druk op de spoedeisende hulp. Op het station van Goor in Overijssel zijn boa's bekogeld met zwaar vuurwerk. Een minderjarige jongen is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Bij zijn aanhouding beledigde de jongen ook een van de politieagenten. De moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude... is de belangrijkste nieuwsgebeurtenis van dit jaar. Dat meldt RTL naar eigen onderzoek. Lisa werd na het uitgaan van haar fiets getrokken en vermoord. Het leidde onder andere tot de actie Wij eisen de nacht op... Verder heeft de oorlog in Gaza ook veel indruk op ons gemaakt... net als de val van het kabinet. En in het Overijsselse Ommen staat vandaag een echt karbietschietfestival op het programma. Karbietschieten gebeurt vooral veel in de noordelijke en oostelijke provincies van ons land. Ja, de edities in Ommen worden zo goed ontvangen dat ze er dus een heel festival van hebben gemaakt. Dat vertelt de organisator bij de NOS. Wij verwachten toch wel over de hele dag dat er wel 2000 man kan uh, komen. dat denk ik misschien ook nog wel meer. Het werd echt zo goed ontvangen in Ommen. Ook door uh, bedrijven die zeggen van hey, dit is leuk, we willen sponsoren. Dus uh, zodoende zijn we ook op die manier groter geworden. Ja, De entree is helemaal gratis, net als het drinken en eten op het festival... rond deze tijd is er nog een grote eindshow. Nou, bij ons is de hele stad een Kabiet uh, Festival, hoor. Ja, heb je het wel eens gedaan? Ja, ja ik heb het wel eens, met Bram heb ik het wel eens gedaan. Oh, en, en? Die had dat nog nooit gedaan. En, ja, dat gaat zo hard. Ja, dit is niet normaal. Die knallen. Ja, anders... je moet echt uh, gehoorbescherming op, hoor. Anders heb je geen trommelvlies over. Maar niet als klein kind dat jij het wel eens hebt gedaan. Nee, dat is bij ons in de familie ook niet. Ik ben er niet mee opgegroeid, maar heel kampen. Jongen, dat is echt op iedere straathoek. Weet je wat? Je had, uh, voor jaren geleden was er zo'n uh, zo video die ging viral op Dumpert. Ja. Hadden ze met die, die uh, met uh, melkbus hadden ze zo'n grote piramide gemaakt. Ja. Echt gewoon een stuk of twintig op elkaar, weet je wel? Anders had er één gast, zat dan bovenop en dan allemaal tegelijk aansteken. Dat was bij mij om de hoek. Nee. Twee Verder. Zo. <laughs> maar dat is dan dus eigenlijk populairder dan vuurwerk bij jullie, of niet? Nou, misschien wel, ja. Ja, ja dat gebeurt echt al vanaf uh, ochtends. Nou, want volgens mij mochten ze vanochtend om 9 uur van 10 uur mochten ze starten. Ja, nou, het gaat om een laven, de hele week. En de hele week doen ze het ook al s'avonds. Ze hebben ze een paar uur dat ze dan uh, vrij op ons gaan gaan. hebben om te schieten, inderdaad. Dus oh. de hele week gaat het al. Ja, lekker zeg. Nou uh, als je ook op de bus gaat, veel plezier en doe voorzichtig. Your music, Tom van der Weerd. Met Fout en Nieuw, hier is René Vroger Nobody Else. You start It seems like only yesterday, that's all night in a small cafe, You're Way too. Although I knew that we could never be, and you could never belong to me, you became a favorite memory. Oh, I'm so crazy about you. I just can't do without you. I'll never find another you. Nobody. no one like you. is fout en nieuw. Ach, dan blijft dat toch ook een waanzinnig liedje. Lionel Richie, en An angel op Q. Fout en nieuw. We tellen af naar het nieuwe jaar met enkel en alleen foute muziek. En uh, zit je dan morgen misschien een klein beetje brak op de bank? Nou, dan kun je nog één keer muzikaal terugblikken... op de beste muziek van het afgelopen jaar. Morgenmiddag namelijk vanaf 12 uur, dat duurt dan tot 6 uur... hoor je hier op Q Music de Q Top 100 van 2025. Daarin de grootste hits van het afgelopen jaar. Nou, wat ga je dan ongeveer voorbij horen komen? Bijvoorbeeld Holy Water... Natuurlijk Lady Gaga. Of onze eigen Martin Garrix. Of vanuit België, Pommelien Thijs natuurlijk. Klein uh, luistertippie, mijnerzijds morgenmiddag 12 uur. Q-music aan voor de Q-top 100 van 2025. Zover is het gelukkig nog niet, want we hebben nog lekker wat uurtjes met foute hits. Ultimate Chaos komt eraan en eerst Sandra Kim op Q. Steeds uit het fout uur. Fout en nieuw. I am not your Casanova. Over, over, over, over, Me and Mo and ever been friends. Friends, friends. Can't you see how much I really love you? Can I see it you to your time and time again?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 Oh, dan krijg je ze niet hoor. Ultimate Chaos, Casanova, op je muziek, tijdens fout en nieuw. Op 31 december, oudjaarsdag is natuurlijk traditiegetrouw de dag... waarop ook bekend Nederland terugblikt op het afgelopen jaar. Zo ook vriend Tino Martin. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan was het een heerlijk jaar. Heel veel leuke optredens mogen doen. De theatertour, Tino Martin, 10 jaar in het theater. En natuurlijk het hoogtepunt van dit jaar, dat ik vader word. Dat er een kindje op komst is, bij mij en Kimberly. Nou, fantastisch, hij heeft een goed jaar gehad dus. En hij heeft ook nog een boodschap aan ons allemaal. Gelukkig nieuwjaar. Nou dankjewel Tino. Ja, natuurlijk niks minder. En uh, ja, voor komend jaar heel veel succes en geluk met de kleine en mocht ik je tips uh, willen hebben, dan zit ik hier, ik weet inmiddels hoe het is om uh, 10, 20 luiers per dag te verschonen. Tino Martin Jortan nu met zij weet het: De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt me, je moet de weer eens uit en ze heeft gelijk, de stad staat door de ruiten. Zeg me, kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk Mmm patta, iets te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Maakt vandaag niet uit Aoudsuitbelakka, is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit Want mijn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 Het. En zij weet het tijdens Fout en Nieuw op je muziek. Ja, dat was hem. Het is bijna vijf uur. Laatste nieuws komt eraan, Alleen Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik vertel zo wat de best bezochte Nederlandse film van het jaar is. En muziek onderweg. Sven Versteeg. Van ook Boniem. En zometeen de allereerste na het nieuws is Paquito. Pakito.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 Goede longen. Helaas geldt dit niet voor je tandvlees. Gebruik Parodontax, tandvleesexpert. Parodontax helpt de vroege tekenen van bloed en tandvlees om te keren. Medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing. Parodontax. Waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel beenruimte. Zo heb ik ook alle ruimte om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we arriveren zo meteen in Londen, St. Pancras. Hé, Wat? Nu al? Eurostar, Together.